Het weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht in het binnenland tot rond het vriespunt. In het noorden kunnen misbanken ontstaan. Morgen overdag is er weer volop zon en wordt het 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. TfM in 2010 al 20 jaar live. TfM, met, met nu, zie het. We, We are coming to you. In stereo. We want you to feel this.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 Het is officieel begonnen. Uh, Zie het in de house? Of wel, gewoon lekker drie uur lang dancemuziek hier. Op radio CFM Zandvoort 106.9. Yeah, yeah, yeah. En ja, er is iets anders hier in de studio. Ja, ik mis... en, uh, en, en het, we, we missen iemand. We missen hier iemand. Nou ja, mis, drie missen drie, is misschien een groot val, woord. We vallen om. We vallen om. Ja, mijn naam is natuurlijk DJ JK. En tegenover me, normaal DJ Den Hoven. Ja, maar nu. vandaag... De enige echte DJ-Dion Sydney. Goedenavond, uh, Dennis. Goedenavond. Hey, leuk dat je er bent. Ja. ja, normaal gesproken kennen de mensen jou alleen van de wervelende DJ sets. Maar ja, vandaag wervelen, neem jij door. De... En nu van de wervelende tong. Ja, nou ja, want wat heb jij voor nieuwtjes meegenomen? Volgens mij zijn er een hele hoop nieuwtjes uh, deze week. Dus die gaan we allemaal zo meteen behandelen. Wat ja. hebben we nog meer? Ontzettend veel muziek. Je hebt gewoon ja. je hele eigen ja, livestream. Ik heb mijn server, dus ik kan alles nu vanaf mijn kamer streamen. Als dat maar goed gaat, mensen. Als, als we opeens <laughs> rare vliepjes ja, horen. Het, het zit nog in de kinderschoenen, maar het moet lukken. Nou ja, en wat hebben we nog meer? Natuurlijk rond de klok van 10 voor 10. Ja, mijn live set van een uur lang. 10 voor 10 al, begin je al? Nee, we doen eerst de partykite oh, gewoon sorry, lekker. Ja, nee, ik ben een beetje overenthousiast. Ja. enthousiast. Hè. Ja, ja we, we zetten je één keer op de stoel en je strandt gelijk over van de energie. Dat is helemaal goed, keep the flow. Natuurlijk de partykite dus, hij zet alle feestjes op een rij. En ja, wat hebben we nog meer? De Twitter-rubriek. Je hebt me eventjes een paar weken moeten we missen. Want ja, vorige week, toen was er een speciale uitzending vanuit uh, het welbekende café hier aan het Gasthuisplein. Maar uh... Hoe was het eigenlijk op je vakantie? Want je bent natuurlijk lekker ver weg geweest, hè? Ik ben heerlijk uitgerust. Ik heb nee, weer genoeg lekkere er, muziek meegenomen. ik heb een heel leuk kaartje van het landschap uh, gehad. Van... Dus uh, ja. <laughs> ja, dat zullen we alle luisteraars maar niet mededelen, wat voor nee. kaarten we hebben toegestuurd. Maar jullie kunnen zo'n indeking maken. We gaan door met lekkere muziek. Hij is nog niet officieel uit, dus toch wel een primeurtje hier weer. Roger Sanchez! met de B52s together in de original mix. Je hoort meer bij See It. 3 uur lang op de 104,5 via de livestream op www.cmsanfor.nl en ook natuurlijk op jouw 106,9. Dit is See It. Roger Sanchez en de B-52's. Ja, die hebben wel tijd in de gaten houden deze. Ongelooflijk, hij kwam maar niet uit. Hij zou wel eerst uh, vorig jaar al uitkomen. Hij werd al gehyped in uh, Roger Sanchez uh, Stelt podcast. Want ja, Stelt is het label van Roger Sanchez. Ja. Helaas, nog steeds niet uitgekomen. Ik gewoon wachten tot de zomer, dat het de zomer klappen wordt. Ja, misschien heeft hij hem juist gedropt uh, tijdens Winter Music Conference in Miami nou, natuurlijk. Dat weet, dat weet ik wel vrijwel zeker. Ja, tuurlijk. Dan, dan gaat het helemaal los op deze plaat. Of ja, misschien waren de remixen nog niet uh, klaar of uh, waren alle rechten uh, gekleerd. Want ja, daar zit je nou, toch... Ik moet, nog, uh, ik moet nog gebeld worden voor de remix. Ja, helaas. Ja. Nou ja, wordt misschien een uh, eigen Dion Sidney bootleg. Hé hey Dennis, jij bent vanavond de nieuwtjes en wat hebben ja. wij... Nou, ik begin er met eentje die is uh, vlakbij bij ons hier al, Op Woodstock 69, Free Your Mind 2010, pre-beach party. Uh, de lentezon is er eindelijk en dus laat Free Your Mind Festival niet lang meer op zich wachten. Met de vooruitzicht van een zonnige dag en een graadje of 20... kan er aanstaande zondag 25 april alvast een voorproefje worden genomen... bij Woodstock 69 in Bloemendaal aan zee. Tijdens de Free Your Mind Pre-Beach Party kom je al vast in de stemming van het festival en dans je in het zand op de muziek van dj's en artiesten van het festival. Bij Woodstock 69, strand nummer 7 voor degene die het niet kennen, wordt op 25 april de geluksmakende zomerfestival vibe weer goed aangewakkerd. De locatie, muzikaal vernieuwend en verrassend en geroemd om de laidback en toegankelijke sfeer waar je je meteen op je gemak voelt, is in ieder geval al helemaal free your mind. Tijdens de Free Your Mind Pre-Beach Party brengen niemand minder dan Londense Bushwaka, Krakensmaak, Benny Rodriguez, Eric E. en Pito hun muziek ten gehoren. Dus ook muzikaal gezien laat de Pre-Party niets te wensen over. Op 5 juni tijdens het Free Your Mind Festival zijn de meeste van deze DJ's naast 2001, Billy Nasty, Darko Esser, Remy, Audiobullies, Frequency 7, Inland Nights, Joost van Bellen, Cabal und Liebe, Robert Hood... ...en Roog en vele anderen ook weer van de partij. Free Your Mind staat dit jaar met haar zevende editie... ...helemaal in het teken van de Lucky No. 7. Strandtent Lucky Number 7 in Bloemendaal is in ieder geval... ...al de eerste geluksbrenger in dit thema... ...als de perfecte locatie voor onze zomersvoorproefje voorproefje... ...van het festival van de lachende mensen. Met een beetje van deze geluksbrengende 7 ...laat de warme voorjaarszon zich op 25 april ook zien... ...om de sfeer helemaal compleet te maken... Nou ja, ik denk dat het wel uh, goed gaat uh, komen. Want ik ja, denk, denk het tot het... aan dag. Nou, belooft denk... het uh, mooi te worden. Nou, ik denk dat het heel druk gaat worden hoor. Want uh, die weersverwachtingen. Nou. Ja, de weersverwachtingen zijn goed, natuurlijk goed. Uh, ja. En ja, en kijk eens wat een lijn upper staat. Ongelooflijk. Ja, is niet nou niks. ja, nog, nog eventjes voor de mensen. Want ja, ze willen toch wel weten, heb je kaarten nodig? Nou ja, voor de Free Your Mind Pre-Beach Party zijn er twee kaarten beschikbaar. Reguliere kaarten. Voor pre-beach party A 10 euro exclusief fee. En combi kaarten A 50 euro exclusief fee. Nou ja, dat is behoorlijk wat. Uh, de combi kaarten zijn gelden voor Free Your Mind Festival. En de pre-beach party. Met de combi kaart bespaar je in totaal wel 5 hele euro's dan Heb je toch weer een biertje eruit? Ja. Nou ja, dat, dat maakt dan uh, weinig uit. Maar ja, via pelotje kun je kaarten kopen. Ik zou zeggen, check het uit. Nou ja, straks uh, natuurlijk de partykite. Ik denk dat hij uh, straks nog wel uh, voorbij komt, Dennis. Of uh, hebben we hem zo al gehad uh, in het rijtje van feestjes? Nou, er zal altijd nog wel uh, nog wat feestjes. Uh, die er we zal altijd hebben. nog wel wat feestjes. Er is maar... altijd nog eentje verstopt. Daarom, Hé, hey, Dennis, één plaats Ja, die het altijd goed op uh, feestje. Dat is deze mashup, The Prodigy met Smack My Bitch Up versus Enja. Plaats, ja, daarvoor luister je natuurlijk ook naar. Zie je het natuurlijk? Prodigy versus Enja, smack my bitch up! Ja, het is een mashup gedaan uh, door uh, MTV. Oké, okay. ja, er was een hele bekende uh, CD, en dat allemaal hele vette mashups. Maar ja, dit was gewoon, ja. Toch de. wel de, de beste. En ja, Dennis, jij bent toch uh, meer van het produceren. Ja. Wat, wat vind jij daar nou uh, van hoe het zo in elkaar loopt? Klopt nou, het een ik, beetje? Ja, nou, het, het uh, was uh, technisch, was het uh, heel professioneel gedaan. Dat mogen we wel hopen van uh, de heren uh, en dames van, uh, van heer, MTV. Uh, van de Music Factory. <laughs> nee, MTV. Nou, okay, music nou. Television. Jongen. En... Dennis, Extrema ja. Outdoor. Het zit er ja. aan te komen. Wat gaat er gebeuren? Grootse verjaardag met bezoekers en bevriende platenlabels. De volledige programmering van het Dance Festival Extrema Outdoor. Pardon, 2010 is zojuist wereldkundig gemaakt. Voor het 15-jarige jubileum pakt organisator Extrema extra groots uit met internationale en nationale topartiesten uit uiteenlopende dancegenres. Samen met de bezoeker en bevriende artiesten en platenlabels zal de verjaardag onvergetelijk gevierd worden op zaterdag 17 juli. Natuurlijk weer aan het vertrouwde recreatiemeer Aquabest bij Eindhoven. Voor de oplettende zijn sommige artiesten op de line-up van Extreme Outdoor 2010 geen nieuws meer. Want er deden natuurlijk al aardig wat geruchten de ronde. Zo waren namelijk als Sebastian Ingrosso en John Dikwit inmiddels al uitgelekt via de Twitter-accounts van de enthousiaste artiesten. En afgelopen zaterdag maakten BNN's, Sense of Dance op Radio 3FM onder meer Crookers en Dennis Ferren nog bekend. Maar andere artiesten zoals bijvoorbeeld Dubfires, Sven Veet, Steve Law Lawyer, Mandy, A-Track en Sneak zijn daar sinds vandaag nog aan toegevoegd. Met hostings van internationaal gerenommeerde concepten zoals Cocoon, Josh Winks Ovum, Bedrock van John Dickweed en FIFA Music van Steve Lawyer heeft Extrema ook dit jaar een bijzonder breed palet aan artiesten weten te programmeren. Voeg daar gastheer Joost van Bellen met zijn rouw aan toe, plus de techie disco-area Broken Disco bij de Beach Clubs en iedereen is verzekerd van een onvergetelijke editie van Extrema Outdoor. Alle 5.000 speciale Early Fish kaarten zijn inmiddels al ruim twee maanden uitverkocht en een reguliere kaartverkoop is in volle gang. De helft van het totaal aantal kaarten voor Extreme Outdoor is verkocht. Tickets bedragen 59 euro exclusief de belastingen. De voorverkoop van het dansfestival wordt verzorgd door Timoko of online via www.extrema-outdoor.com. En er zijn natuurlijk ook weer tickets te verkrijgen... via alle Bell Company filialen in Nederland. En tot zover. Nog eventjes uh, de, sta uh, de stages... Uh, ja, wa wat er allemaal komt. Wat, nou, het is maar een rij. Ongelooflijk. Uh, het ging al over de Twitter inderdaad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 11 stages... Nou, ik pak maar even de eerste de beste Future Funk Stage met Sebastian Ingrosso, Benny Benassi, Dennis Ferrer, Chucky, Sunny James en Ryan Marciano, Wally Lopez, Antoine Clamoran, Warren Fellow en de Groove Natics. met de MC's van Mitch Crown, Ambush en Yanto. Nou ja, we pakken ook dan nog eventjes de Cocoon, Sven The Fire, Extra World Live, Toby Neumann, Marcus Fix. Uh, Bedrock stage... John Dickweed... Danny Howells... Joris Vorn, Marco Bailey... Uh, Design Masilo... Uh, we pakken de Overham stage... Joss Wink... Zie ik staan... Steve Buck... Sn DJ Snick... Nick van Cuelli... Benny Rodriguez... Ongelooflijk... Ja... Ja... En dan zie ik ook nog... Uh, bij de Row stage... Zie ik uh, de Crookers voorbij komen... De FIFA Music... Nou ik hoop niet van het bekende blad... Mandy uh, ongeveer... En even kijken, hebben we nog A veel meer. De, de Royal Dutch. Hey. Uh, dat zijn de welbekende. Dat zijn onze uh, Don Diablo, Afrojack, Eric E, Bingo Players, Becky Begafits, René Ames, Vata González, uh, Kennedy. Nou ja, dat was toch zo'n beetje wel de hele line-up. En wat een line-up zeg. Ja, wat een stages. Ja, gewoon... Je raakt gewoon niet uitgekeken. Het wordt een soort uh, van uh, Mysteryland uh, lijkt het haast ja, wel. Dance uh, ja, Dance Valley-achtig. ja. ...en hele grote tegangen. Nou ja, hartstikke leuk. Maar ja, het zal voorjaar bestaan dus. Ja, dat moet groots aangepakt worden, hè. Grote Koopt kaarten snel, want voor je het weet zijn ze de deur uit. En zometeen toch eventjes nog de Twitter-rubriek. Nu gauw door, met de nieuwe plaats van Kregor Salto, helemaal vooruitlopend. Op het voetbal natuurlijk in Zuid-Afrika. Gregor Salto en Makumba, Missen, missen, dit is shit. I'm Nummertje. Ja, voor de World Cup. Voor de World Cup, ja. En dan pak ik van gelijk de Twitter-rubriek uh, uh, mooi eventjes mee. En ja, laat Gregor Salter nou net in uh, Zuid-Afrika zitten. Ja. En daar is hier uh, voor de Zuid-Afrikaanse televisie uh, een uh, setje aan het draaien. Helemaal leuk. Maar dit zou best wel eens uh, een leuke hit kunnen worden tijdens het voetbal. Uh, ja, ja. Misschien tijdens de reclames. Je weet het nooit hoe dat gaat lopen. Nou ja, wie er ook in uh, warme orde zit, Oliver Twist. Hij zegt: Ik spring hier nu net in mijn uh, zwembad op Aruba. Helemaal zo. leuk. Dus die is uh, vanavond daar zo aan het draaien. Uh, nieuws over Mixmash, het bekende label van DJ Lakeback Luke. Oh. Vriend van de show, George Anthony, die wordt de labelbaas. Oh. O, allemaal goed van nieuws. Mix van Mixmash. Van Mixmash, ja. Allemaal goed. Doet hij go goed? Chega Records en Mixmash. Nou, helemaal top, dacht ik zo. Goeie combinatie. Dacht het wel. Ja, de rest uh, ja, van de mailtjes, of uh, de twitters, uh, die gaan eigenlijk alleen maar over de vliegtuigstoring. Want ja, daar hebben we natuurlijk een, een, een hoop rotzooi van gehad. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Alle dj's die konden niet vliegen. Verderlijk al zat aan de grond. Nou ja, ja de welbekende dus, uh, Amerikaanse dj's. Volgens mij werden er nog nooit zoveel feesten afge afgezegd. Ja, of via de bus. ja. Nou ja, maakt niet uit. Ze kunnen weer allemaal vliegen. Ga door met nieuwe muziek. David Quetta, featuring Chris Willis, Virgie, LMF AO. Getting over you. In de Sydney Samsung remix. Je hoort hem hier over jouw Zandvoort. Dit is shit. It. C -It. Dat is een mond vol, uh, Dennis. En ja, dan ook nog de Sydney Samson uh, remix. Dan, dan hebben we hem helemaal. En ja, Dennis. Jij hebt een nieuwtje volgens mij. Oh, een ja. nieuwe discotheek. En nieuwe. dat schijnt behoorlijk vet te gaan worden. Ja, het was vroeger bekend als The It. En het heet nu The Air. On Air. On Air. Zit er Roy van Buuringer soms bij? Ja. Oh, ik hebben ze het... de naam uh, gepikt? Uh, oh, On Air. Ja. Oké, okay, nou helemaal vet on-air, maar wat gaat dat gebeuren? Nou, in het Amsterdamse nachtleven gonst het van de geruchten, maar het is echt waar. 538 Dance Department krijgt een eigen clubavond. Samen met de kerstverse Club Air presenteert Radio 538 vol trots 538 Dance Department on-air. Hé, hey Roy. Wekelijks prikt 538 Dance Department van 1 tot 4 door vanuit de club en elke eerste zaterdag van de maand is er een speciale live uitzending die om 8 uur vanuit de club begint. De openingsavond is 1 mei aanstaande met aan het roer Dennis Ruijer, Warren Fellow en Astro. Er is een nieuwe nachtclub in Amsterdam die tijdens het weekend voor Koninginnendag voor het eerst haar deuren opent. Er bevindt zich op een legendarische plek aan de Amstelstraat, de voormalige locatie van de IT. Op zaterdag gaat 538 Dance Department een samenwerking aan met AIR... en geven nationale en internationale artiesten acte de présence. Oké. Okay. Eens per maand is het hele radioprogramma live te beluisteren vanuit de club. De overige zaterdagavonden prikt het programma vanaf 1 uur door naar de club... en zijn de dj's in AIR ook op de radio 538 te beluisteren tijdens 538 Dance Department. Zal ik maar meteen de line-up even doorgeven? Ja, ik ben heel benieuwd naar wat. Uh, dit is natuurlijk nou, een is, heel leuk idee. Nou, het is verspreid over uh, vier dagen. 1 mei openingsavond met Dennis Ruijer, Warnfellow en Astro. 8 mei Silicon Soul en Jerome Sydenham. 15 mei Mark Marzenit en Henry Sates. En 22 mei opnieuw Dennis Ruijer met Express2. Oké, okay, nou ja, veelbelovend uh, deze club. Ja. Ja, ik weet, ja, we weten er nog weinig van natuurlijk, maar we houden het nou lettend in de gaten. Wij gaan nu gauw door met de nieuwe plaat van Gabriel en Castellon, featuring Derrick Allen. Zo, dit is See It, met zometeen de partykite rond 10 voor 10. Heeft Dennis allemaal weer op een rijtje. Dit is het. De plaat, Gabriel en Castellon. Future, Jeriek Allen, Sol. En nou ja, Dennis, jij had een uh, nieuwtje over lentekriebels volgens ja. mij. en zomerkriebels. Zomerkriebels ook al, pakken ze dat gelijk erbij? Ja, ja, ja. De festivalkriebels vieren hoogtij nu de temperatuur gelukkig weer oploopt. In dit bericht lichten we nu daarom alvast een klein tipje van de sluier op van de line-up van Zomerkriebels Festival 2010. En daarnaast nog even een geweldig voordeel voor mensen die na die eerste warme voorjaarszonnestralen er nu al helemaal zin in hebben. Lentekriebels, nog geen drie weken van vandaag is het weer tijd voor lentekriebels in Central Studios. Je kunt deze zaterdag weer volop gaan genieten van twee areas met de heerlijkste house en techno. Met toppers als Benny Rodriguez, Roog, Afrojack, Bart Skills en vele anderen wordt het weer een heerlijke editie. De volledige line-up is te zien op www.kriebels.nl, de Zomerkriebels Festival. De organisatie is reeds in volle gang om het grote succes van vorig jaar te evenaren dan wel te vergroten. Zoals je gewend bent op zomerkribbel zal het festivalpark Leidse Rijn weer zomers en intiem worden ingericht. Op vijf verschillende stages zullen house, techno, minimal en electro vertegenwoordigd worden door de beste nationale en internationale artiesten. Zoals beloofd hierbij alvast een tipje van de sluier. Crookers, Toka Disco... Marco V, Sonnery James en Ryan Marciano... Technesia. Roog... ...The Flexicon, Shine Doe... ...Carrie Lakenbush... ...en natuurlijk nog veel meer. Om vast in de stemming te komen... ...kun je, kun je op de website... ...een aftermovie van Zomerkriebels 2009 bekijken. Oké, okay, en dan nog eventjes... ...de prijzen van de kaarten. Ah, want... weer, weer een combiticket. Uh... Combi ja. Oké, okay, maar wat kost uh, alleen... ...als ik naar Lentekriebels wil? Even kijken... Nou, als je alleen naar... Er... 25 euro? Oké. Okay. En zomerkriebels kost 37,5. En als je het allebei wilt, dan ben je maar 45 euro. Kijk, dat zijn nou we spaar... even voordeeltjes. Maar dan spaar je 17,50 euro. Nou, dan kun je heel wat biertjes verkopen. Kijk, da dat is gewoon helemaal gezellig. Dat is uh, nog eens de moeite om een uh, kaartje voor uh, te nemen. Dennis, Steve Angelo. Heeft hij uh, nog wat leuks uh, ja, gedaan? samen met Eric Prits. Samen met Eric Prits. De Pritz. A Project. AMP so, Project. Oké, okay. en wat, wat voor platen uh, kunnen een we daarvoor uh, verwachten? Nou, denk maar een beetje dat je op het strand ligt. Met een, een, be een beetje uh, Miami. Dus beetje uh, Miami Sound. Mo lekker rustig. Onge ongeveer dit uh, zou het moeten zijn: ja. Sunrises van Steve Angelo en Eric Preetz Presents AMP Project featuring Samia Hamilton. Doordat we hierbij it. met zometeen rond de klok van 10 voor tien. Natuurlijk de See It Party ja, ja. de enige. Pardika die hier toe doet. En ja, denk je van, hey, maar ik heb nu al zin om te dansen. Nou, dat komt goed uit, zometeen. Vanaf 10 uur staat Behind the Wheels of Steel een uur lang in de mix. Dion, Sydney en vanaf 11 tot 12, The J -J. one and only DJ JK. Dit is hier met nu Sunrise. You push me up, then push me let me down. You push me up, then let me down. You got to make up your mind. Frits, ja, laten we die laatste vooral niet vergeten. Lekker zomers. Ja. ja Dennis, kijk eens naar de klok. 10 voor 10 geweest. En Dat betekent. Oh, gaat het zo snel? Dat gaat zo snel. De tijd die vliegt voorbij. Als je luistert naar, zie je het. En Dennis, heb jij alles er weer op een rijtje gezet? Ja, normaal ja, gesproken heb... doet uh, Joey het. Dus ja, ik moet het nog ik even... Ik verwacht van even... jou net zo'n uh, ik... vette line-up. Ja, ik verwacht. Je bent ik er ik... helemaal klaar voor. Ik moet het even onder de knie krijgen. Ik begin met de Framebusters in Escape. Zaterdag, mor morgen op zaterdag in Escape op Rembrandtsplein. Met een line-up Shermanology, Raymundo en MC Dan Stetso. En dat zal ongetwijfeld de nieuwe plaat van Shermanology uh, voorbij komen. Want die hebben een eerste release. Dat kwam oh. ook voorbij even op de Twitter. Even als toevoeging dan. En wat hebben we nog meer uh, daar zo in, uh, in de feest, uh, nou, feestlijstjes? Nou, eentje in Haarlem. In de patronaat. Het heet The Backyard. Met een line-up van Eric E., Sven en Tetro en The Hey Kids. Vrienden van de show allemaal. Hartstikke leuk, 18+. Plus. Via p kun je de kaarten kopen. En het begint om 11 uur en het eindigt om 4 uur s'nachts. Ja. Dan heb ik, gaan we weer terug naar Amsterdam. In de Sand. Het heet uh, Full Moon. Met Een grote line-up: Ruben Vitalis Roog, Brian S. Jean Spider, Cor. Feineman Santito, Emile Roger, José Erik van Kleef, Dennis van de Geest, onze, onze karatekit Larry D., Peter Woods en weer Ruben Vitalis. Nou, ik denk uh, dat. Uh... Dennis van de Geest uh, weinig karate doet. Die gaat eerder judo eventjes. Die veeg je wel van de mat hoor. Ja, maar, als je maar niet die cd-speler sloopt. Met die krachtpatsers van hem. Nee, daarom. Dus je moet hem niet boos maken. Nee. Hadden we nog meer uh, leuke feestjes? Ja, ik heb er nog een. Op een zondag. In de Panama. Dat heet Mystique. Muziekstijl House. Dresscode Mystiek. Uh, de line-up is Wayland Pereira. DJ Kid D. DJ Notrea, Mac Lovin. MC Akisi. En host voor The Night, Dimitri Nikita. Daar krijg ik zoveel hypesberichten van, van niet Dimitri. Ja, en, en wat is dat uh, voor uh, DJ? Nou, het is een MC. En die, is uh, dat een MC? Ja, die organiseert allemaal feesten. Oké. Okay. Nou ja, tot zover uh, deze partykijt. Nou ja, klinkt hartstikke leuk uh, ja, na natuurlijk. Het uh, tussen uh, wat korter dan normaal, maar uh, wel krachtig. Nou ja, eh... Uh... En dan zullen we toch ook nog eventjes een paar feestjes uh, erbij pakken. Want ja, Koninginnedag. Ja, ja. Donderdag 29 april. Dus komen de, ja, volgende week vrijdag dan ook geen uitzending. Want ik denk dat we zelf uh, gezellig aan het Even feesten een zijn. een party aan het ja, en het maken zijn. Als ik eventjes dan kijk. Er zijn er zoveel feesten. Je kunt beter zeggen. Waar zijn geen feesten? Want we hebben in de Jimmy Woo. De Hotel Arena. Daar zit uh, Swing Beach. Uh, Jimmy Woo, CD-release party van Glazer en Robin Banks. Escape, Reveal, Q-Night. In de Club uh, Panama, dan uh, hebben we Flamingo Night. Oh, Fedele Grand, Funkerman. Uh, <laughs> Wolfgang Gardner werd uitgenodigd vanuit Duitsland, heb ik gelezen. Nou, noem dat maar op. We hebben in Paradiso, hebben Click to Click met The Fire onder andere. Dus dat uh, beloof wat. In uh, Even kijken, wat hebben we nog meer? In de Sugar Factory, Miko Queens Night. In de Power Zone hebben we Cocoon Coast Amsterdam. De Sand hebben we Hippie. Nou... Echt gewoon te veel feest om in, uh, op te noemen. En in Club Smoky, Tenhoven Live. Ja, gaat uh, Joey daar draaien? Ik hoorde dat hij moest draaien in uh, Smoky tijdens uh, Koningin de Dag zelfs. Nou ja, dan uh, mag hij aardig hard uh, gaan draaien. Want uh, ja. er staat daar voor de deur staat een mega groot podium volgens mij. Hij draait achter het podium. Hij draait achter het podium. Hij, dus, achter uh, het podium. <laughs> hij zet gewoon een koptelefoon op en iedereen denkt dat hij aan het draaien is. Ja. Nou ja, veel plezier alvast met deze partyguide. voor deze... Vrijdag, zaterdag en zondag. En natuurlijk met Koning in de Dag. Wil je zelf alle feestjes nog even luisteren?